Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Grapperhaus hoopt dat je al het vuurwerk dat je nog hebt liggen inlevert. Dan krijg je er ook geen straf voor. De minister gaat er met gemeentes over praten. Voorwaarde is wel dat die het spul veilig kunnen opslaan. Als u dat tasje nu thuis in de gang heeft staan... en ik weet niet of u bijvoorbeeld kinderen heeft of een hond of weet ik veel wat... dan kunnen er ook verschrikkelijke dingen gebeuren. We gaan de, de komende dagen kijken hoe we dat helemaal vorm kunnen geven. Dat dat veilig ingeleverd, vervoerd naar de opslag en opgeslagen kan worden. Sommige gemeentes hebben al gezegd dat ze het wel heel kort dag vinden om zo'n inzamelingsactie te organiseren. Over de ontploffingsgevaar gesproken. Het politiebureau van het Brabantse Drunen is ontruimd. Er kwam vanochtend iemand een oude explosief inleveren. Levensgevaarlijk, zegt de politie. Bom-experts komen er zo naar kijken en ook meerdere huizen in de omgeving zijn ontruimd. Mensen die een coronavaccin hebben gehad moeten dezelfde behandeling krijgen als mensen die geen prik hebben gekregen. Dat zegt minister De Jonge. Je moet niet willen dat daar een impliciete druk van uitgaat of dat er toch een soort een vorm van, van drang en dwang wordt als het gaat over vaccinaties. Je moet er echt goed over nadenken, dat gaan we ook doen. Vanochtend bleek dat bijna driekwart van de Nederlanders het wel ziet zitten als je met een vaccin voordeeltjes krijgt. Zoals naar een concert mogen of naar een festival. Een paar mensen uit de crew van de nieuwe Mission Impossible film zijn opgestapt. Allemaal naar aanleiding van deze tirade. Ik wil het zien. Tom Cruise ging los toen een paar mensen zich niet aan de coronaregels hielden. Ze stonden te dicht op elkaar. Hij vond dat iedereen super voorzichtig moest zijn omdat het draaien anders op, op moest houden en duizenden mensen hun baan dan kwijt zouden zijn. Tenminste vijf crewleden van de film Mission Impossible 7 hebben nu ontslag genomen. Krijg je het weer nog? Wolken en de zon wisselen elkaar af. Het is zacht, een graad of 10. Dit weekend is er zaterdag kans op regen, maar je ziet ook vaak de zon. Zondag is het droger en het wordt een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file bij de Koentunnel op de A10 Noord bij Amsterdam richting Rotterdam. Het staat daar vast door een auto met pech, daardoor is een tunnelbuis dicht. De vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Rainbow Radio Zandvoort. In de kerstdagen ho ho ho. De My kitty cat is so that, and then some. You are the one. Gotta represent, gotta go the whole run. We could play all night, gotta do it right. Snuggle up, huddle up, nice and tight. My place of wars, gotta be more. Don't really matter once we get to the door. Gigi, Gigi, yeah, yeah, da da, yeah. Daddy, it's the big dream fight. Gotta head for your door, and pull them off fast. Gotta keep up if you think you can last. Gotta get wet. Are you ready yet? On your mocks, get set. Go, sister. Nou, go zijn wij zeker. We zijn uh, hier al flink aan het opwarmen voor, uh, zeg maar, aanstaande zondagavond. Ja. Een uh, grote dance-event. Uh, welkom allemaal bij de Winter Pride van Zandvoort 2020. Want de kop is eraf. We zijn zo waar. Het is allemaal gelukt. Ondanks alle coronamaatregelen en dergelijke horen we en de naderende winter. Want dat horen ja, we op de ja achtergrond dat hoor je. Dat ja, ja, is wel hè? duidelijk. Hè? Ja, zijn we, uh, hebben we het toch voor elkaar gekregen... om in samenwerking met de gemeente Zandvoort... en verschillende ondernemende partijen... een eigen eerste winterpride van Zandvoort te organiseren. Gistermiddag uh, was de aftrap. Een uh, spectaculaire uh, zoom-opening. Opening. <laughs> want we mogen inderdaad niet bij elkaar komen... maar in aanwezigheid van uh, wethouder Raymond van Haafden... En uh, de sponsoren, Innovatiefonds en in de gemeente Zandvoort en het Holland Casino. En uh, betrokken partijen werd uh, geproost op uh, een uh, warme Winter Pride. Ja. Ja. En naar euh, de rendieren mogen wel weg van mij nu. De, de, ja, de rendieren naar kunnen wel even okay, weg. We gaan, naar plopen, naar gaan we gewoon nog even praten. En de kerst komt inderdaad zo op. Ja, precies. Off you go. Oh, okay. Yeah. Okay. En, uh, en natuurlijk zijn wij ook uh, aan bod. We zijn een van de activiteiten. En we gaan het ja. uitvoerig hebben over de activiteiten die er allemaal tijdens de winter Wat er allemaal te doen worden. is. Ja. Want dat is best veel, toch nog? Hè? Zeker. Zeker Ondanks weten. dat we het allemaal niet. Uh, Live mogen uh, aanschouwen en, uh, en meemaken. We hebben veel te doen, maar laten we eerst beginnen met de actualiteiten die we natuurlijk altijd even erin gooien. Uh, mooi nieuws: um, armeense uh, vrouw, mev uh, mevrouw, uh, is het transgender vrouw uh, Lilit Martirosian heeft de Mensenrechtenhulpprijs gekregen 2020. En uh, ze is de eerste geregistreerde transgender vrouw van Armenië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft haar deze jaarlijkse prijs gegeven. vanwege haar aanhoudende leiderschap. in het eisen van aandacht en respect voor transgender personen en sekswerkers in Armenië. Wow. De prijs is 100.000 euro en een bronsbeeld. En uh, dat, dat is door middel natuurlijk van een online ceremonie uitgereikt. Zij is ook de oprichter van Rightside Human Right Defense, NGO. En uh, ondanks uh, regelmatige doodsbedreigingen daar in Armenië gaat ze gewoon door. Ja, ja. Dat, is, uh, dat is een prijs waard. Want uh, het leven staat op het spel en ondanks ja. alles ben je aan het vechten om er te mogen zijn. En niet oh. alleen jij, maar ook alle anderen. Dus uh, hulde, ja. hulde ja. aan deze dame terecht gewonnen. Ja. Zeker, Dan de tweede actualiteit, uh, om maar eens eventjes aan te geven dat het dus inderdaad ook heel anders kan. Uh, Hongarije verbiedt homoparen om kinderen te adopteren. Hongarije is uh, een beetje een pene-niees, uh, om het zo maar eventjes te zeggen, excusez le uh, uh, In Europa uh, zijn ze toch wel ontzettend uh, bezig om um, uh, zeg de, de verworven vrijheden die wij als uh, Europeanen met elkaar uh, kunnen beleven toch wel weer flink af te nemen. En niet alleen voor de LHBTI-sector, maar op meerdere fronten. Net ja. als Polen overigens. Um, nou, nu is er dus een wet uh, uh, gekomen... waarbij Hongarije dan verbiedt om homopare uh, kinderen te laten adopteren. In de praktijk kunnen voortaan uitsluitend gehuwe, gehuwde stellen kinderen adopteren. En alleenstaande en familieleden, die kunnen dat ook nog... maar die hebben dan wel speciale toestemming van de autoriteiten nodig... Ja, in Hongarije is het huwelijk voor, uh, voor LGBTI's uh, niet opengesteld. En daarmee wil dat ook zeggen dat slechts alleen in het huwelijk er dus kinderen geadopteerd kunnen worden. Nou, uiteraard, mensenrechtenorganisatie Amnesty International spreekt van een nieuwe aanval op de Hongaarse niet-hetero-gemeenschap. En een zwarte dag voor de mensenrechten. En uh, ja, deze discriminerende nieuwe wetten zijn onder de dekmantel van de coronapandemie door het parlement gejaagd. Helaas wordt er ja, heel veel is, uh, ja. door het parlement heen gejaagd. In die landen. Hè? Ja. Ja. Dan uh, beter nieuws. Ja, dat is wel leuk nieuws. De Franse minister van Europese Zaken, Clement Bonne... is uit de kas gekomen als homoseksueel. Hij wil zo laten zien dat homo zijn... geen obstakel hoeft te zijn om minister te worden. Ook zegt hij de Poolse LHBTI-gemeenschap... Uh, te willen ondersteunen daarmee. En uh, hij zegt... Ik ben homoseksueel en daar heb ik geen problemen mee. In een interview, uh, dat zegt hij in een interview... met de Franse LH LGBTI tijdschrift TETU. <laughs> waarin hij voor het eerst vertelt over zijn geaardheid. Dus dat is wel mooi. Ja, ja. en uh, het, het mooie is dat hij uh, zeg maar de handen uit de mouwen steekt... en ja, uh, hij gaat gelijk te keren in, uh, in de, uh, de Europese in de Europees, Unie, ja. om dus ook meteen Hongarije en Polen aan te pakken... Van, Nee, dat mag niet, Kijk, wat jullie doen. Prachtig tegenzetten, ja. inderdaad. Dus, uh, dus, uh, ja. nou, uh, welkom, toch? Toch, ja, zeker, zeker, absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja. Nou, ja. Dan een, een laatste nieuws. Uh, zeg maar, uh, uh, in de, vergeleken met de situatie in Nederland is dit namelijk heel anders. Britse homo's mogen bloed gaan doneren. Uh, en De vraag is of Nederland volgt. Een item uit het, uh, van het RTL-nieuws. Uh, goed nieuws voor Britse homo- en biseksuele mannen die bloed willen doneren. Vanaf de komende zomer is dat mogelijk zonder maandenlang seksloos door het leven te gaan. Want uh, in tegenstelling zeg maar, tot, uh, tot Nederland uh, kunnen dan zeg maar, Britse homo's gewoon hun uh, bloed doneren. In Nederland is de situatie zo dat uh, met name de mannen, hè, let op, de mannen vier maanden lang uh, geen geslachtsgemeenschap mogen hebben. In welke vorm dan ook, voordat zij bloed zouden kunnen doneren. En dat is natuurlijk een wet waar, uh, waar we uh, ja, eigenlijk al uh, langer uh, tegenaan uh, lopen te ja, schoppen, om het zo maar te zeggen. Want hier is toch duidelijk sprake van onderscheid maken, dat ja. wat discrimineren eigenlijk natuurlijk is. Hè? Onderscheiden. Um, uh, naast uh, zeg maar de sekswerkers en de junks mogen dus uh, met name de mannelijke homos in Nederland ook geen bloed doneren. Want ja. Zijn zo Hoe moeilijk obscur. is het om te testen, Ronald? Ja, ik precies, bedoel, dat ja. kan je toch zo. Uh, ja. Ik bedoel, ze kunnen ook corona testen en weet ik veel wat. Dus dat zal toch wel echt Daarom. Wat, en dan, uh, hè? en als, je kan ook als, andere als, ziektes hebben, hè? Precies, daar hoor je ze niet over. Precies. En alsof hetero's. <laughs> Ja, niet, uh, nee, dus daar hebben we het over. Kom ja. op Nederland, uh, ga daarmee in de bak. <laughs> hè? Uh, we kunnen, uh, uh, uh, jullie kunnen je bloed uh, toch uh, ook van ons gebruiken. Ja, denk ik dat, dat denk ja? ik dan ook. precies. nou, Tot zover de actualiteiten. Uh, met het nieuwtje, dat we natuurlijk zelf een actualiteit hebben. Ja, denk erom. Zondag is de top 51. En in die top 51, hè, de Rainbow Radio top 51 natuurlijk wel zwaar daar hebben we een prijsvraag van je plaatje. En uh, dat is leuk, want dan kun je bellen naar 023-573-0393. En dat is elk half uur, vanaf half twee dus, de eerste keer... doen we dat rond die tijd. Hè. We houden ons er niet uh, exact aan. Maar rond die tijd zal je dan een heel klein stukje van een nummer horen... En dan kan je bellen naar nogmaals 023 573 0393. Om te vertellen wat voor plaatje het volgens jou is. En als je hem inderdaad als eerste goed hebt, dan kan je een prachtige warme winterzaal winnen. met de kleuren van de regenboog. Die dus Ronald nu om heeft. Als je dus via de webcam naar ons kijkt, dan kan je dat zien. Een hele leuke regenboogzaal. En uh, als niemand hem win, neem ik hem mee. Ja, nou, ik moet zeggen, hij, uh, lekkere kwaliteit. Hij zit, uh, zit goed. En uh, hij is zeker vier seizoenen te dragen. Hij is niet te warm, niet te koud. En uh, nou ja, om hem even te kunnen bekijken, ga naar ZFM-Live. En dan kun je ook daar de camera inschakelen. En dan zie je ons in de studio zitten. Tot zover het begin. We gaan door naar het volgende nummer. En dat is Rita Franklin. You make me feel like a natural woman. To feel so I didn't. show was in the een like natural woman. Nou ja, dat uh, heeft ze zo vaak dat gezongen. Geldt dat, van, uh, dan, uh, dat geldt voor mij dan. Dat geldt voor jou, ja. ja, ja, ja. ja. Bij, bij mij is dat niet helemaal aan de hand. Misschien <laughs> wel met onze gast. Ik verwacht het althans wel. Aan de telefoon hebben wij Hilly Jansen. En uh, goedendag, Hilly. Goedemiddag, jongens. Goedemiddag. Goedemiddag. Hartstikke fijn dat je in de uitzending kan komen. Um, uh, Hilly, de, gisteren hebben we de aftrap gehad... Uh, van de Winter Pride. En jij was ook aanwezig bij deze Zoom-meeting. Uh, en uh, wij interviewen jou omdat je een van de activiteiten organiseert van de Winter Pride. Vertel er eens wat over. Ja, uh, uh, bij Op. We kunnen op dit moment niet open in het museum. Anders hadden we nog een hele mooie tentoonstelling gehad met een diavoorstelling en zo. Ja. Maar wij zijn wel dan degene die de buitententoonstelling mogelijk maken op de panelen op het Badhuisplein. Daar heb ik verder niet veel werk aan gehad. Want dat heeft André weer gedaan op weergaloze manier met René Zuiderveld. En dan denk ik, gelukkig, we kunnen toch nog een aantal dingen laten doorgaan. Ja. Daar ben ik heel trots op. Ja. En het weer is werke werkelijk prachtig. Dus uh, op dit moment is het echt een uitgelezen mom uh, uh, moment om uh, zeg maar naar het badhuisplein toe te gaan. En die panelen te gaan bekijken. Hele uh, ja, kun je iets vertellen hoor. over die, uh, die expositie? Ja, ik vind uh, ze ontzettend indrukwekkend. Uh, het is eigenlijk een soort weerspiegeling van wat we in het museum laten zien. Uh, ik mis jullie ontzettend. Ik mis deze gewone... Uh, um, kwaliteit tentoonstelling ik mis jullie als mens ik mis jullie als feest uh, ja dat kunnen we gewoon nu even niet doen, maar als ik zie de, de foto's van uh, uh, Gabriel Batenburg en van René Zuiderveld en de installaties die getoond zijn en Suzanne van der Laar, ja het, het zijn allemaal kanjers en uh, ik zie ook een Zandvoortse kunstenaar uh, uh, ah. van, hoe heet ze ook weer? Vrouwkje. Ja, vrouwkje uh, inderdaad. Ja. ja, dan denk ik van... het is toch een weerspiegeling van... hoe wij dit beleven. En als je dan uitkijkt... is het bijna symbolisch... dat, uh, dat zebrapad... Uh, de de ja. schakel ja, leuk, van het ja. dorp naar het Badhuisplein. En ik denk, het is nou zo'n mooie plek op het Badhuisplein. Eigenlijk nog leuker dan op de boulevard waar die eerst stond. Ja, het is in dit geval eigenlijk zeg maar, een, een, een, een, een, een, een mooie bijkomstigheid die eigenlijk een heel nieuw perspectief opent. Ja, klopt. Want normaal mogen we ze niet op het Badhuisplein neerzetten omdat er heel veel evenementen worden uh, georganiseerd. En dat is dit jaar toch niet het geval. Dus nou, het enige waar, waar we van kunnen genieten is kunst. En dan zie je natuurlijk ook nog de zandscultuur erbij en dan krijg je een soort van culturele ontmoetingsplek. Het is een culturele hotspot op dit moment in Zandvoort, ja, om het zo maar te zeggen. Ja, dat mag je best ja, zeggen. Ja, ja, ja. Zeg, want de, de, de, de afbeeldingen het zijn de panelen van, van kunstwerken, van foto's. Um, ja. en, en die kunstenaars die hebben in iedere momenten in het Zandvoortsmuseum geëxposeerd, is het niet? Ja, ik ken ze allemaal. Ja. En um, ik weet dat André en René, dat zijn de gastconservatoren... en die hebben ieder jaar, maken zij een mix... En ik heb ook gezegd, carte blanche, dus smaak, de indeling, de keuzes die ze maken, die zijn zo goed... Nee, dan moet je die eer ook bij hun laten. En uh, wat ik wat ik nu ook weer zie, die ene meneer, dat is mijn favoriet, die gele achtergrond met die spikkeltjes baard. Ah, ja, ja. Die knalt ja, ja, er ja. zo uit. Ja. Oh, die vind ik. Maar die ene ketting met, met al die kleurtjes erin, de regenboogkleuren ketting, ja, die Paul. vind ik ook al fantastisch. Ja. Dus ja, van mijn part mag het het hele jaar doorhangen in Zandvoort. Maar ja, er zijn ook nog meer thema tentoonstellingen. En jammer genoeg is dit maar een hele korte periode... want hierna komt een nieuwjaarsduik erin. Ja. <laughs> dus uh, dan denk ik van ja, daar zijn we goed in in Zandvoort. Pop-up. Nu is het mooi weer. Nu kun je ernaar kijken. Dus ga er nu naar kijken. Veel dingen kunnen we niet doen, maar dit kunnen we blijven doen. Ja, en je kunt er dit keer binnenkomen zelfs zonder museumkaart en zonder toegangsprijs. Die overigens ja. bij het Zandvoort museum natuurlijk uh, heel bescheiden is. En zodra het museum ja. open kan, dan moet iedereen daar ook gewoon weer naar binnen. Um, want uh, daar staan ook prachtige exposities altijd uh, ja, uh, zeker. te bekijken. Ja, ja, ja. ja. Hilly, dankjewel voor, uh, voor dit interview. Um, uh, uh, nou. heb, wat, heb, je, heb je zelf nog plannen in dit, uh, in dit Winter Pride weekend? Ja, ik ga zeker naar de... de uh Ontzettend geheimzinnige live uh, uitzending ja. <laughs> kijken. Maar dan moet ik natuurlijk wel weten op welke knop ik moet drukken. En ik denk ja. dat dat voor veel mensen geldt. Ja, want ja. We willen het niet missen, maar laat het ons goed weten waar we op moeten drukken. Want het is natuurlijk heerlijke muziek, dat kan ik zo wel vertellen. Ja, zeker weten. Ja. Nee hoor, wij gaan uh, zeker uitvoerig informeren hoe je uh, zeg maar contact kunt leggen visueel en virtueel bij deze geheime locatie ergens in Zandvoort waar een uh, spetterend uh, dance event zal worden vertoond uh, dat in heel Europa te ontvangen valt. Dus het zal, uh... wow. Nou trek ja. je beste kleren nou, aan uh, zondagavond uh, ja. Hilly en, uh, en uh, neem lekker en een, een, een, een, een en bijntje danschoen. en je dansschoenen en wij uh, zien graag een fotootje van je op, uh, op Instagram verschijnen terwijl jij aan het dansen bent ga ik dan. Hallo. Okay. Dankjewel en een mooi weekend. Dag, Dag jullie ook. Dag jullie. En nu. Gaan we over naar, naar Paul de Leeuw. Ja, want dat is nog wel een stukje wat we eigenlijk even ja. aan toe moeten voegen. Um, uh, het Museum had namelijk ook een hele mooie kinderactiviteit. Um, uh, bedacht met onder andere Marianne uh, Rebel, uh, Rebel uh, van uh, de Stichting Kinderkunstlijn. Uh, namelijk een, uh, het beschilderen van een steen. En het beschilderen van de steen uh, zou gaan over... dat kinderen die steen mochten beschilderen waar ze trots op zijn. Dus ik ben trots op mezelf omdat uh, ik bijvoorbeeld mijn fetus kan strikken. Of uh, ik uh, eerst ben geworden bij, uh, bij voetballen of uh, wat dan ook. En deze trotse stenen, dat was dan een mogelijkheid om dat op te halen bij het Zandvoetsmuseum. Die te beschilderen en dan vervolgens daar weer in te leveren zodat ze geëxposeerd konden worden. Helaas, het museum is dicht, maar niet getreurd... Want deze trotse stenenactie houden wij zeker eventjes nu in de koelkast in deze winterperiode. Ja, ja. En dan uh, komt die zeker uh, ter ontdooiing ergens in het voorjaar of uh, van de zomer weer terug. Dus kinderen, hou de boel goed in de gaten. Binnenkort kunnen jullie toch die trotse stenen gaan beschilderen. Maak vast een opzetje op papier... Van wat je op de steen wil gaan uh, schilderen. Dat zou je kunnen uh, doen inderdaad. Ja, ja, ja, ja zeker. En bedenken waar je over trots bent. En dan hoef je hem al al al al da. ja. nou ja. eigenlijk alleen maar even te beschilderen. Precies. Ja. Nou, leuk. En ja. helemaal in het kader daarvan. Gaan we nu dus Paul de Leeuw draaien met... Ik heb een steen verlegd. steen verlegd in een rivier op aarde het water gaat er anders dan voorheen de stroom van een rivier hou je niet tegen het water vindt er altijd een weg omheen misschien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 nooit meer dezelfde weg zal gaan. Ik heb een steen verlegd. Ja, nou, de bedoeling is dat de kinderen van Zandvoort en de jongeren van Zandvoort. En trouwens, als je volwassen bent en je denkt, ik ben ook trots op mezelf, wil dat op een steen plaatsen. dat met de tijd ook kunnen gaan doen en dan die stenen kunnen gaan verleggen. Dat waar we die gaan verleggen, dat houden we nog eventjes geheim. Overigens, even voor de luisteraars. Aan de telefoon hadden wij Hilly Jansen van het Zandvoort Museum. Maar Hilly is zo bekend dat zij eigenlijk geen nadere introductie behoefde. Althans, dat dachten wij. Toch voor de zekerheid, <lacht> toch nog maar eventjes genoemd. Precies. En als het goed is, hebben we nu aan de telefoon Brigitte van de Dwaven van Zandvoort. Dat klopt. Hé, hey Brigitte. Hoe is het met je? Hallo. Ja, goed. Ja? Gaat lekker? Dat is een verschrikkelijk mooi nummer, is dat toch, hè? Ja, prachtig, hè? Ja, ja heel mooi. Zeker. Ja. Nou, mooi. Zeg, Brigitte, um, ja, jij bent Pride-ondernemer uh, Pride van 2020... Ja. En uh, zoals het een goede Pride ondernemer betaamt... maar al was je dat niet geweest, had je het toch gedaan. Jij organiseert ja. ook iets voor uh, onze Winter Pride. Uh, vertel eens, wat, uh, wat ga je doen? Nou, morgen hebben wij uh, een, uh, een bankbingo. Dat is wel onze vijfde, maar dit keer staat hij heel in het teken... van de uh, Winter Pride at the Beach. Hij wordt uh, um, gepraat. Gehost dit keer door uh, Miss Patty Pempem en zij is uh, bekend van Drag Race Holland en uh, zij was destijds bij ons uh, uh, bij Queen of the Beach was, zij, was ook deelnemster. Zij is Miss Travestie uh, Holland 2017 en zij presenteert uh, samen met ons de bingo uh, morgenavond. Oh, Dat belooft dus een hele gezellige boel ja. te worden daar op ja. de bank. He? Ja. Ja. Ik heb wel eens eerder uh, zo'n bingo meegemaakt en het is echt de moeite waard. Het is echt super leuk om mee te doen. Het is uh, fantastisch. Ja. Nou, daar we zijn we heel blij mee dat je dat doet. Hoeveel uh, deelnemers heb je nu al uh, die uh, waarvan je zeker weet dat ze meedoen? Uh, Bijna honderd. Oh, geweldig. En er zijn nog kaarten. Ja hoor, dus u kunt yep. nog steeds kaarten kopen, want uh, ik heb met uh, Pinkpoint afgesproken dat de, de tweede zak ook leeg moet voor de gadgets. Dus, uh, nou ja, dus daar zijn we nog mee bezig en ze kunnen nog vandaag kaarten ophalen bij het Wapen van Zandvoort, want wij zijn daar aanwezig vanaf half vijf tot acht of langer als het moet uh, uh, voor de takeaway, maar ook voor het ophalen van de bingo kaarten en uh, ik wil ze ook nog met alle liefde vanavond uh, bij mensen in de bus uh, doen. Mooi geweldig. Nou, precies, wat, wat, wat kosten de bingo kaarten eigenlijk? Uh, 12.50 per setje. En dan speel je drie rondes. En uh, dan speel je drie rondes bingo mee. En we hebben ook nog wat extra prijzen met een extra spel. Dat hebben we ook iedere keer. Dus daar, daar, daar uh, um, zetten we ook weer een prijs op. En dan tevens hebben we ook nog een prijs voor de leukste foto. Uh, dus het is wel bedoeling, de bedoeling dat de, de mensen die op de bank meespelen... dat ze gewoon ook in een fantastisch mooi Pride-outfit op de bank gaan zitten. Want uh, we willen de Facebook uh, vullen met dat soort foto's. Ah ja, super. Ja. Maar, maar stel dat je dat nou niet wil. Dat je denkt, of ik heb geen regenboogkleuren of dergelijke ja, het, in huis. Dan doe je het niet. <coughs> ja, als, dus... je het, als je het echt niet wil, dan doe je het niet. Oké, okay, nee want, want maar, het, het gaat natuurlijk om dat je gewoon lekker voor de fun kunt, kunt deelnemen zoals je bent. Zeker, he? zeker, zeker. Maar... Uh, Um, wij, uh, wij, uh, ...wij zetten er nog een prijs op, zeg maar... Ah, ...op, uh, op uh, hoe je op de bank meedoet aan onze bingo... Kijk, en wij vinden het gewoon super. wij zien jullie niet. En wij vinden het gewoon super leuk om te zien en te ervaren hoe men thuis op de bank dan die bingo doet. En dat is ook voor jullie als jullie het dan straks zien. Die foto's echt heel leuk om te zien hoe dat, hoe dat gaat thuis, bij de mensen. Ja. Met hapjes, en drankjes, en gezelligheid. En uh, superleuk. Daarbij, daarbij ja. krijg je bij die kaarten. Dus je hebt geen excuus van ik heb geen regenboog iets. Want je krijgt iets. Wat met de regenboog te maken heeft. Bij die kaart. Ja. Oh, dat is een gadget. Okay, okay. Dus je kan dat altijd voor je neus houden. Of uh, uh, iets dergelijks. Ja. Dus, uh, altijd een goed excuus. Uh, Om ja. uh, um, um uh, daar gebruik van te maken. Dus, okay. uh. yes. ja, ja. En, en, en welke prijzen zijn er ongeveer uh, te winnen? Nou, we, we hebben um, uh, een uh, hoofdprijs. Het is een, een gourmet. Of nee, zo'n gourmet raclettestel, Een digitale camera. Uh, een waardebon en een gourmetbox... van de drie aapjes. Voor vier personen. Die dan in, uh, in overleg met Eddie... van de drie aapjes gewoon op kan halen. Uh, voor de kerst. Um, en uh, we hebben nog een kerstpakket... met uh, een uh, boodschappentas... van Albert Heijn. En uh, bon van de bloemenwinkel. Uh, en we hebben... allemaal goodiebags van de Pride. En we hebben... Uh, regenboogzonnebank, um, uh, waardebonnen. Voor de, voor de regenboogzonnebank, zonnebank ik okay. uh, okay. ja, kom je er dan onder vandaan hebben. als regenboog? Nee, dat, die, die, die, die kleurtjes die hebben speciale uh, voor je huidgoed, voor je oh, reiban, ja, ja. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar het is wel een regenboogzonnebank. En dat is super leuk natuurlijk. En we hebben van Plonus. Haarwinkel hebben we een uh, verzorgingspakket. We hebben biertjes van de zeven deugd. We hebben een hele leuke uh, uh, tas van Gipster. Dat is een uh, zelfgemaakte uh, badtas, badtas, strandtas, superleuk. Je heb je gezien? Ja, je hebt je mooi. Heb jij gezien? Ja. ja. Uh, van Mendy's hebben we een winterjas. Uh, Kortom, dit is eigenlijk gewoon. Ja, <laughs> gewoon. Ja. Heel, heel Zandvoort, uh, uh, on, Zandvoortse ondernemers ondersteunt uh, de, de Pride Bank Bingo. Dus dat, ja, ja, en andersom, hè? want het is niet dat. Wij, wij, wij kopen ook prijzen bij de Zandvoortse ondernemers, omdat ik heel erg uh, aandraag dat wij elkaar lokaal moeten steunen. Dus het is niet zo dat ze allemaal gesponsord zijn. Uh, ik koop ook met alle liefde bij mijn collega's de prijzen, Wel, weliswaar met korting. Uh, collega-korting, maar uh, ik, uh, ja, ik geloof erin dat als we elkaar allemaal een beetje helpen, dat het dan uh, uh, een beter dorp wordt. En daar blijf ik nog steeds in geloven. Ja, zo ja. helpen we elkaar door de winter. En uh, ja, de vies is inderdaad buy local ja. in, uh, in ja. deze. Ja, ja. Sol prachtig. Solidariteit staat hoog in vaandel. He? Ja, vind dat ik wel. Mooi. Ja. Dat vind ik belangrijk. Als laatste, uh, Brigitte. Hoe laat begint het? Uh, we gaan kwart voor kwart voor acht zeg ik weer verkeerd. Kwart voor acht gaan wij live, want in de in de envelop die ik krijg, daar zit dus een briefje met instructies en daar staat een. Facebookgroep ingenoemd. En daar kan je dan heen gaan. En dan staat ook bij doe dat gelijk. Want als je dat allemaal om kwart voor acht nog moet doen. En uitzoeken en uitvinden. Dat is lastig. Dus als je gelijk lid wordt van die groep. Kun je, gaan wij in die groep morgen om kwart voor acht live. En dan uh, wijst de weg vanzelf. De regels worden door Patty of door Rob. Of door mij. Allemaal morgen nog wel uitgelegd. Um, en uh, het is allemaal heel simpel en hartstikke leuk en het gaat natuurlijk meer om het plezier wat we er allemaal allemaal wij ook en de mensen thuis aan beleven dus het is uh, ja het ja. wordt een heel gezellige avond in deze sombere tijd. Absoluut, ja. absoluut. Hulde voor jouw doorzettingskracht en uh, inderdaad de prijs uh, zeer verdient als Pride-ondernemer van het jaar. En, uh, ja, vind ik, vind ik super, vind ik echt leuk. Ja, we graag, ja. graag uitgereikt inderdaad. En uh, we gaan er ook een uh, feestje uh, uh, van maken met uh, het afsluitend uh, aansluitend nummer, ja. namelijk Penny Neyman met de, een vrij gezellig. Die gaat pas slapen. Ja. Als Op... hij als hij zijn zinnen heeft verzet. Ja, als, als hij zijn zinnen heeft verzet. Ja, zin ja, en verzet ja. zet uw zinnen dus inderdaad met de vibe, Wapenpride Bank Bingo. precies. Koop loten. <laughs>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 als hij al zijn zinnen heeft geblust, pas wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug. Gezel dus die gaat pas slapen, als hij al zijn zinnen heeft geblukt. Pas wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug. Feesten en vuiven als een vrijgezel. Dat kun je dus aankomende zaterdagavond. met de Wapen Pride Bank Bingo. Waarvoor nog loten te kopen zijn. En zoals Brigitte eh, van Eigenet, eh, eigenaresse van het wapen, al zei. Loten zijn te koop vanaf 4 eh, uur, geloof ik. Ja. Vier uur vanmiddag inderdaad. Nou, maat... ze, ze zijn te koop. Je kan nu een WhatsApp-bericht sturen naar 0613325770. 25770. Ik herhaal. 0613325770 Aangeven hoeveel kaart je wil. Je naam en of je ze wil komen ophalen. Als je wil dat zij ze langsbrengt. En dat kan natuurlijk alleen maar in Zandvoort dan nog vanavond. Uh, uh, dat zou morgen misschien ook nog kunnen. Maar omgeving Zandvoort, laat ik het zo zeggen. Uh, dan moet je je adres even uh, opgeven. Want anders kan ze het natuurlijk niet langsbrengen. Precies. Dat, ja. uh, maar koopkaarten, want er zijn prachtige prijzen te winnen. Uh, hebben we zojuist gehoord. En uh, ja, uh, ga kijken. Ook al heeft u uh, geen bingo kaarten kunnen scoren. Uh, want uh, het is niet de minste die als uh, gast gaat optreden. Nee, Eigenlijk zeker. Een, een goede, uh, be bekende uh, bnr ja. Inderdaad. En van Brigitte gaan we over naar, naar Rob. Eigenlijk blijven we zeggen heel dicht bij elkaar, om het zo maar te zeggen. Het is maar een klein stapje. Uh, het is maar een klein <laughs> stapje, Rob. Want, je, je bent de Ega van, van Brigitte. En uh, aan de telefoon <laughs> hebben we Rob Peters. En uh, Rob, uh, wij uh, interviewen jou uh, in het kader van uh, de activiteiten van het HDMZ. En uh, nou, voor de luisteraars die uh, daar nog niet helemaal bekend mee zijn, um, wie ben jij precies en wat doe jij binnen dat hdmz? Hdmz uh, is, uh, is een nieuw museum in Zandvoort. Uh, wij hebben onze deuren geopend uh, 1 maart dit jaar. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet uh, het beste jaar om uh, de deuren te openen. Nee. Want ze zijn open, ze zijn dicht, ze zijn open, ze zijn dicht en uh, nee, we zijn weer dicht. HDMZ uh, is het Hans-Davids Museum Zandvoort. Uh, de initiatiefnemer Jan van Belen uh, is helaas overleden. Uh, daar hebben we nu ook de eerste expositie van. Uh, over het leven van Jan van Belen. En Jan van Belen was zelf ook nog kunstenaar. En we hebben al zijn werken op de achtergrond neergezet, want hij wilde zelf eigenlijk nooit op de voorgrond. Dus we hebben hem maar op de achtergrond gezet. En dan kan je uh, projecteren op de muur. En daarnaast hebben we nog een prachtige panorama filmzaal. 360 graden panorama filmzaal over de film van Zandvoort. Een restaurantgedeelte vergaderzaal. En een prachtige etalage. En een prachtige etalage. Ja, en daar gaan we zo direct even wat aandacht ja, aan besteden. Ja, precies. Ja, want uh, uh, nou ja, het is natuurlijk een, een, een prachtige aanwinst wat er in Zandvoort is gekomen, dit, uh, ja, dit nieuwe absoluut, museum. Absoluut. Het ziet er ontzettend mooi uit. En helaas nog onvoldoende gelegenheid gehad om daadwerkelijk ook te presenteren wat er, wat er allemaal te vinden is. We hopen ja. ook snel, maar zeg dat uh, na 19 maart de deuren weer open kunnen, dat mensen daar natuurlijk. Niet massaal, maar toch zeg, druppelsgewijs dan naar binnen kunnen komen om uh, ja, al dat ja, prachtig ja. te zien. Maar uh, zo'n etalage, uh, ja, dat, uh, dat biedt perspectieven om het zo maar te zeggen. Want wat staat er dan in die etalage? Nou, We hebben een, de entree, uh, waar ook de museumwinkel is, de bestaat uit een de ramenpartij. En, uh, daar kan je enorm mooi uh, in etaleren. Moet je wel kunnen. Dan uh, maak ik meteen even een compliment naar André. Want die heeft alle ambassadeurs daar uh, geëtaleerd. En dat heeft hij op een fantastische manier gedaan, moet ik wel zeggen. Ja, en als je het hebt over de ambassadeurs... welke ambassadeurs praten we dan precies over? Uh, de ambassadeurs van, uh, van Zandvoort, van, van, van, van, van de Winterpride. Ja, van de Winterpride, Pride in the Beach. Uh, ja. Ja, ja, ja, Pride in the Beach. En ja, het is een lust... Uh, voor het oog om te komen kijken. Uh, het zit in de route. Uh, alles in Zandvoort zit in de route trouwens. Dus loop overal langs, zou ik zeggen. Uh, het is nog gezond ook. Het is prachtig mooi weer. Ik heb zelf net uh, ook gelopen. Dus uh, ik, ik kan het iedereen aanraden. En uh, pik ook de evaluatie van HDMZ mee. Ja, want die, die ambassadeurs, die pride ambassadeurs, dat zijn eigenlijk allemaal uh, vertegenwoordigers van verschillende leeftijden, perspectieven binnen de LHBTI community. Ja. En ze zijn allemaal op de een of andere manier verbonden ja. met, met, met Zandvoort. Uh, ja. Dat klopt, ja, dat klopt. klopt. Ja. En we wilden eerst uh, we, hadden, we, we hadden het idee opgepakt om uh, van de vergaderzaal die om te toveren tot een pop up exp expositiezaal. ja, en om daar dus uh, die uh, een, een, een, een expositie neer te zetten, omtrent die ambassadeurs, waarbij we dus ook die ambassadeurs gaan zouden gaan voorstellen, uh, ook aan de pers. Ja, alles is weer uh, in het water gevallen. Ja, laat ik nou ja. het zo maar even zeggen. Ja, dat is echt ontzettend uh, zonde. Uh, uh, op het laatste moment ook weer gaat ook weer niet door. Dus. En uh, toen kwam André met het uh, lumineuze idee: van nou ja, uh, kunnen we dat niet uh, etaleren in, uh, uh, in de museum of, uh, of in de etalage? Ja. Ah, dat is een fantastisch aangepakt. Ja, dan hebben we het over André Donker. Die uh, ja. ook uh, een van de gastconservatoren uh, is uh, van uh, de, de, de uh, Photo Pride uh, Out in Winter expositie. het Ja. En Dat stukje kan je het veel beter vertellen dan ik, denk ik. <laughs> ja, dat is ook weer een klein stapje om het zo maar te zeggen. Ja, Ja. Inderdaad, ja, ja. ja. De foto's van de ambassadeurs zijn trouwens uh, geschoten door uh, de fotograaf René Zuiderveld die ja. uh, ook nog een, een kleine eigen expositie heeft in de Galerie Zand, uh, in de Zeestraat... Uh, waar we straks nog even over gaan hebben. Ja, maar ja, ja. dat is niet het enige uh, wat zeg maar in, uh, in, in, de, in de etalage staat. Uh, overigens, de foto's zijn natuurlijk van de ambassadeurs gemaakt... op een voor hen typerende, kenmerkende plek in Zandvoort. Dus de foto laat eigenlijk de ambassadeur zien op een plek in Zandvoort. En zij vertellen dan hun verhaal... waarom die plek zo specifiek en zo speciaal voor hen is. En die tekstborden die, die zijn dus uh, ook, ook leesbaar. Um, daarnaast staat nog iets anders. eventjes om de ja. hoek. En um, wat is dat, uh, Rob? Nou, een, een, een, een, een prachtig beeldwerk. Uh, uh, ik kan daar uh, mijn eigen visie over geven. Maar ik, ik, ik, ik, ik, ik ben daar uh, niet helemaal van op de hoogte. Moet je eigenlijk helemaal zeggen. Dat is de achtergrond. Ja. Dus ik, ik, ik, ik denk dat ook dat stukje kan je veel beter vertellen dan ik. Ik, ik kan je alles vertellen over het HDMZ-museum <laughs> ja. en hoe mooi het eruit ziet. Uh, maar over dat beeld. Daar kan je denk ik veel beter vertellen over uh, dan ik. Nou, dan ga ik dat kleine stukje aanvullen. Het is een van de, van, van de sculpturen die eerder uh, tijdens Art with Bright uh, exposities in het Zandvoorts Museum heeft gestaan. En voor degene die het niet heeft gezien of het nog eens een keertje wil zien. Het is een installatie van André Donker die uh, uh, te maken heeft en geïnspireerd is op een uh, leuk muzieknummer um, uh, van... Um, George Michael. George Michael, inderdaad. <laughs> um, die wij ook aanstaande zondag trouwens gaan draaien in de top 51. Ja. Ja. Welk nummer vertellen we nog eventjes niet. Nee. Maar ook die valt uh, te vinden. En uh, ja, Rob, uh, jij, jij moedigt dus ons aan om die kunstroute te gaan lopen. Um, waar, waar moeten ze gaan starten uh, volgens jou? Ja, waar moeten ze gaan starten? Ik, ik denk dat het het leukste is om te eindigen op het Badhuisplein. Ah, ja. ja. Okay. En dan uh, zeg je: je kunt nu kunt starten ergens in de, in de, in de zeestraat uh, of ja. aan de passage, en dan rondlopen. Ja. En... en doe gewoon alle routes aan. En uh, ik vind het bewonderingswaardig uh, hoe, hoe, hoe de, de, de, de organisatie heeft ingespeeld op alle ontwikkelingen. Hoe de ondernemers zich daarop uh, hebben, uh, hebben ingespeeld. dus. Uh, doe ook vooral mee met de wapenbingo. Zeker. is <laughs> ja, klein brugging. Geen ja. ja. ja. ja, avondvullend programma. Ja, ja zeker. Keer, ja. ja, gaan we doen. Dus ook, ook, ook gewoon meedoen. En, en, en, en zondagavond ook weer. Ik vind het geniaal. Ik vind het echt geniaal. Ja, lekker dansen. En, ik ben, en, en, en, en ik, ik ben reuze blij en trots dat ik daar al het maar een heel klein steentje aan heb bij kunnen dragen. Mo nou, mogen dragen. Ja, nou dank je wel voor, uh, voor het beschikbaar maken van, uh, van deze, deze etalage. En inderdaad, mensen trek lekker je jas aan. Uh, Paraplu is niet nodig. Ga wandelen en bekijk de etalage bij het HDMZ. En zodra het open is, daar ook daadwerkelijk ja. naar binnen. Zo is dat. Ja, ja. ja. oké. Okay. Goed doen. Rob, dank je wel. En uh, ja. uh, we wensen je een, uh, een warm uh, Winter Pride Weekend toe. Jullie ook. Dank je wel, Rob. Dank je wel. En we gaan eruit met nee. dit laatste nummer. Nee, nee dat nee, gaan we niet We gaan, doen. Nog, eventjes... we gaan nog even iets, iets, iets anders doen. Ja, we, gaan, eens, we gaan nog een keer... voor de ZFM Rainbow Radio Top 51... mensen een prijs vragen. Raad het plaatje. Een lekkere warme sjaal... die als je uh, de webcam aan hebt staan... of tenminste als je de, de, uh, uh, luistert met beeld... Dan, um, dan kan je zien dat... Uh, Ronald hem om heeft, die kan je winnen. En uh, er komt elke, elk uur om het half, dus de eerste is dan zondag om half twee, uh, wordt er een klein stukje van een nummer gespeeld. En dan mag je raden welk nummer dat is. Het is makkelijk. Tenminste, dat vind ik. Nou, <laughs> e, e, e, e, maar je moet het e, e, e, maar wel kunnen. Precies, precies. Maar, he, het is een he, geheugenkraak. Ja, ja, het is zo'n <laughs> geheugenkraak. Ge dat is waar. En. Uh, uh, ja, je kan daarmee dus die prijs winnen als je belt naar 023 573 0393. Dus 023 573 0393. En dan, als je de eerste bent en je raadt de juiste plaat, dan heb je de show. Ja, en dat allemaal binnen 1 uur en 6 uur. Tussen 1 en 6 op zondag 20 december tijdens de ZFM Rainbow Top 51. Nog heel even, waarom die Top 51, uh, Anja? Waarom niet 52, 53, 49, 100? 51, het is 51 jaar geleden dat de Stonewall Rates waren. En dat is het start eigenlijk van de LHBTI LH emancipatie, zou je kunnen zeggen worden bij die stone rate ehm um, Um, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen dat we naar buiten zijn gekomen. En dat is in Amerika geweest. En um, ja, dat herdenken we. Dus volgend jaar is het de top 52. En ja. het jaar daarop de top 53. We, we, we gaan ik, ik, gewoon voel, door. Ik, ik voel een traditie aankomen. Ja, <laughs> ja. inderdaad. Dat zal wel heel spannend zijn. En afgelopen uh, uh, anderhalve week, twee weken hebben mensen kunnen stemmen. Ja. Uh, via de, uh, de homepage van, uh, van ZFN. Zf. Zandvoort. En uh, er is uh, aardig gestemd. En uh, nou, er is inmiddels een lijst beschikbaar. Stemmen is helaas niet meer mogelijk. Uh, u mag nog wel altijd de lijst bekijken, want die staat er nog steeds op. En dan uh, kunt u raden zeg maar, wie er op nummer 1 staat: 2, 3, 4. En zo door tot nummer 51. Maar u kunt natuurlijk ook <laughs> afstemmen, gewoon aanstaande zondag uh, om 1 uur via ZFM Zandvoort. En als u ZFM live doet. In uh, de browserbalk. Dan krijgt u er ook nog even gratis beeld bij. Wij hopen u te mogen begroeten aanstaande zondag. En dan gaan we er nu even lekker uit met een heerlijk zoel nummer uit vervlogen tijden. You sexy thing mm. van hot, hot chocolate. Toepassing in de <Gelach> So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you say something.